10 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Zeven Nederlandse banken en verzekeraars hebben voor klanten aandelen en obligaties gekocht van bedrijven die kernwapens maken of onderhouden. De grootste investeerders zijn ING, Egon, ABN AMRO en Rabobank. Dat meldt Nieuwsuur. Klanten weten niet altijd waar hun geld naartoe gaat. De banken en verzekeraars beleggen in twintig fabrieken, vooral Amerikaanse, Engelse en Franse. Die ontwikkelen kernwapens voor de grote kernwapenmogendheden en ze onderhouden het bestaande arsenaal. Met de beleggingen is zo'n 1,3 miljard euro gemoeid. Volgens Egon gaat overigens maar een heel klein deel van dat bedrag naar de productie van kernwapens. GroenLinks en de SP vindt dat het kabinet banken die staatssteun hebben gekregen moet verbieden te beleggen in zulke bedrijven. De Franse premier Ero heeft in een tv-interview erkend... dat zijn land dit jaar niet zal voldoen... aan de Europese begrotingsnorm van 3 procent. Hij bevestigt daarmee de cijfers van de Franse Rekenkamer. Die stelt dat de regering bij het opstellen van de begroting... is uitgegaan van te rooskleurige groeicijfers. Ero is overigens niet van plan om nu extra te gaan bezuinigen. Hij richt zich op de lange termijn... en dat is 0 begrotingstekort in 2017. Ook in de lasagne bolognese van het merk Euroshopper van Albert Heijn zit naast rundvlees ook paardenvlees. Albert Heijn had het product afgelopen vrijdag al uit voorzorg uit de winkels gehaald. Eerder hadden Boni en Plus al lasagne uit de schappen gehaald. Op het etiket van de lasagne staat niet dat er paardenvlees in zit. Paardenvlees is onschadelijk, maar het is een stuk goedkoper dan rundvlees. De paardenvleesaffaire begon in Frankrijk.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 Ja, goedenavond. De echte tennisliefhebber zat vanavond in het uh, Ahoy Sportpaleis in Rotterdam. Bij het uh, ABN AMRO Tennisterooi. Daar kwam de nummer 1 van de plaatsingslijst in actie. En daarachter de beste tennisser ooit. Tiende verdediger, Roger. Deze week wordt er weer volop gevoetbald in de diverse Europese bekertoernooien. De enige Nederlandse inbreng komt vanuit Amsterdam... waar Ajax het morgen opneemt tegen Steaua Boekarest. Zelfs de trainer Frank de Boer geeft toe dat zijn ploeg de beste papieren heeft. Ik weet niet uh, hoe de district uh, kunnen inschatten zeg maar, van uh, de Roemenen... Maar... Uh, ik denk dat wij uh, favoriet zijn in ieder geval in ons uh, eigen stadion. En sportkoppel NOC NSF moest uh, vandaag een doppen verwerken. Het IOC schreef Rotterdam af als gastheer voor de jeugdolympische Spelen van 2018. Bij de Nederlandse organisatie kwam de klap toch hard aan. We zaten met z'n twintigen, nou ik wil niet zeggen te huilen, dat is overdreven. Maar we zaten wel uh, geëmotioneerd uh, er even doorheen. Want het was natuurlijk een team, man of twintig, het kernteam van mensen die gewoon hier een jaar, anderhalf jaar ongelooflijk hard aan gewerkt hebben. Straks horen we André Bolhuis, voorzitter van sportkoepel NEC NSF. En hij gaat dan vertellen hoe groot de teleurstelling is... en wat dit betekent voor het aanzien van de Nederlandse sport. Maar natuurlijk, de Champions League, voetbal en die houtkamp... die zitten al de hele avond naar een prachtige wedstrijd te kijken... tussen Real Madrid en Manchester United. En ook dit andere duel tussen Shakhtar en Dortmund. Dat volg je met een schuin oog. Heb je iets gemist tot nu toe in de afgelopen, wat is het, kleine tien minuten? Uh, nee, in de tien minuten niet. Maar als je de wedstrijd niet hebt gezien, dan heb je heel veel gemist. Want het is smullen, genieten en haal alle clichés maar uit de kast. Dit is topvoetbal. Vanaf de eerste seconde van de wedstrijd, we zitten nu in de 63ste minuut van de wedstrijd, is het uh, smullen geblazen. 1-1 de stand bij Real tegen Manchester United, ook 1-1 bij Donetsk tegen uh, Dortmund. Maar als je twee schermen hebt zoals ik, dan kun je bijna je ogen niet afhouden van dat ene scherm waar die wedstrijd in Madrid wordt gespeeld. Wat een genot om naar te kijken. Een sterker uh, uh, Real Madrid, maar... Bar, uh, uh, Manchester United kwam op uh, voorsprong door Welbeck in de twintigste minuut. En tien uh, minuten later was het wie anders dan Ronaldo die de gelijkmaker maakte. Ronaldo, uh, 90 wedstrijden gespeeld in Bernabeu. En daarin 104 doelpunten gemaakt. Het is ongelooflijk wat die man uh, al me kan. Hij kan een beetje uh, uh, raar doen en raar zijn. Maar wat kan die man voetballen zegt. Maar ook Manchester United kan het. Hoe zit het met Van Persie? Nog weinig van gezien eigenlijk. En nu gaan we een wissel krijgen aan de kant uh, van... De heren uit Manchester, Ryan Giggs, bijna 40 is hij, gaat erin komen voor Kagawa. De man die vorig jaar nog in Dortmund speelde, de Japaner. En nu bij Manchester United onder contract staat. Maar Ryan Giggs gaat dus komen voor, de, voor het laatste zeg maar 27 minuten van deze wedstrijd. Wat is er allemaal gebeurd? Te veel om in een uur op te noemen. Want uh, als je alleen al naar de afgelopen tien minuten waar je naar nou vroeg naar keek. Uh, die Maria die net naschoot. Een enorme kans voor Coentrouw na een voorzet van Kedira. En dat waren de kansen voor uh, Real Madrid en ook uh, Ryan wil ik steeds zeggen, ik weet niet waarom. Maar Manchester United wil ook uh, heel graag richting het doel van David de Gea, de Spanjaard. Om te proberen die 2-1 te maken. Overigens maakt het helemaal niet uit of je uit of thuis speelt. Daar zijn deze ploegen gewoon te goed voor. 1-1 de stand. Ryan Giggs dus in het veld. Een vrije trap voor Manchester United vanaf de rechterkant. En uh, die zal dan denk ik door Rooney genomen gaan worden. Zoals hij dat ook deed met de doelpunt van Welbeck. Dat was een corner en daar komt de Welbeck de 1-0 uit. De vrije trap wordt slecht genomen, te laag, maar wordt weer opgevangen door diezelfde Rooney. Komt de bal helemaal terug naar achteren en dan kan Manchester United weer proberen om in de avond te gaan. 65 minuten zijn er gespeeld, zowel in Donetsk als in Madrid. 1-1 bij beide wedstrijden. Real tegen Manchester United en Donetsk tegen Dortmund. Goed, dan gaan we naar ABN AMRO. Het tennistoernooi daar. Uh, Davidenko Dimitrov in Rotterdam. Kijkt Marcella Mesker. Ja, en het is misschien wel bijna afgelopen. Het staat 7-5, 5-3 voor Grigor Dimitrov. De 21-jarige Bulgaar. Neemt het dus op tegen die uh, oude rot. Uh, Davidenko, die hier voor de tiende keer speelt. Vier halve finales gehaald. Dus een uh, hele sluwe vos. Maar die krijgt weinig kansen vandaag. En uh, hij moet het nu gaan laten zien... Want anders is het afgelopen. Het is nu 5-3 en 30-0. En Dimitrov serveert. Begon deze service game met een ace. Nou, dat is natuurlijk lekker. Dat is ook een teken van goede vorm. Als je op zo'n belangrijk moment kunt beginnen met een ace. Serveert trouwens goed. Heeft er al 10 geslagen. Weer een goede service. Dan de het Komt met een dropshot. Is die goed genoeg? En net eh, David Denko haalt hem. Oh, schitterende reactie van Dimitrov aan het net. Hij komt nu op matchpoint. Het wordt 40-0. Wat een reactie. En ik moet zeggen, Dimitrov die staat toch echt. Fantastisch te spelen. Een van de grote toekomstige sterren. En als ik hem zo zie spelen, absoluut top 10 potentieel. Ik zag hem in de eerste ronde spelen tegen Bernard Tomic. Wat wisselvallig. Veel foutjes was zelf na afloop ook niet helemaal tevreden. Maar nu uitstekend. Daar komt het matchpoint. Goeie service en hij wint. Nou, dat is toch... Ja, hij kijkt lachend om naar zijn coach een Zweedse traveling coach, want hij traint tegenwoordig in Stockholm bij grote namen als Tilström, als Kulti, als Magnus Norman. Hij is dolblij, hij staat in de top 50, hij zal weer stijgen, hij staat 41. En hij bereikt hier de kwartfinale in Rotterdam. Verslaat toch die goede oude Nikolaj Davidenko met 7-5 en 6-3. En dat is een prachtig resultaat voor Grigor Dimitrov. Goed, zometeen uh, gaan we nog eventjes de dag doornemen. De dag uh, misschien wel van Roger Federer. Zometeen dus meer vanuit Rotterdam. Dat was yesterday van Foreigner. We gaan even kijken bij die twee Champions League wedstrijden en die kan. Om te beginnen Donetsk tegen Dortmund. Daar is het 2-1 geworden voor de thuisploeg. 2-1 doelpuntenmaker Douglas Costa. En Jurgen Klopp is niet blij, de trainer van Dortmund. Maar goed, 2-1 is toch een nette uitzag als je uitspeelt. Maar alle aandacht voor de wedstrijd Real Madrid tegen Manchester United. 1-1. En wat een kans kreeg Ronaldo uh, zojuist. Maar hij werd goed verdedigd. En nu is uh, Manchester United weg. Met uh, Rooney geeft de bal aan van Persie. Van Persie schiet over oh, de knal. Op de lat volgens mij. Het is Welbeck die de bal heeft uh, opgevangen. Uh, de uh, bal die van de lat terugkwam. Welbeck nog altijd in het strafschopgebied tussen twee man. Dat zijn er uh, in dit geval twee te veel. Want Di Maria verdedigt het goed mee. Maar hoe uh, levert de bal zomaar gevaarlijk in? En daar is hij de goal van Van Persie. Nee. Och jongen, wat een kans na een ongelofelijke blunder achterin bij Real Madrid. De bal eerst door Di Maria, slecht uitverdedigd. En dan zomaar voor de voeten van Van Persie gekopt. En die aait over de bal heen en raakt hem eh, nou niet eens half, voor een kwart, 10%. En dan gaat de bal er niet in. Nu aan de andere kant schot van Higuain. Hij is ingevallen bij eh, Real Madrid als vervanger van Benzema. En hij schiet de bal over het doel, maar wat een kans. Eerst was het Van Persie die de bal via de handen van, de Dier, van uh, Lopez tegen de lat aanschiet. En dan uh, krijgt hij daarna echt een, ik zou bijna willen zeggen, niet te missen kans. De bal wordt uh, gekopt en er wordt uh, getwijfeld. Xabi Alonso zegt dat het buitenspel is, dat was het niet. En Van Persie heeft de bal eigenlijk voor het intikken, maar maait over de bal heen. En dan kan Xabi Alonso de bal uit de doelmond wegwerken. De hoekschop aan de andere kant wordt weggekopt door Van Persie. Wordt opgevangen door Higuain en dan gaat de bal weer naar voren. Naar de linkerkant is het Euziel met de voorzet. Wat een genot deze wedstrijd. Wordt niet gekopt in eerste instantie en dan in tweede instantie wordt de bal hard ingeschoten door Sami Kedira Het is allemaal zo'n hoog tempo en met alle respect voor het Nederlandse voetbal. Maar dit is toch echt van een hele andere orde dit voetbal. Het, we gaan nog een wissel krijgen. Uh, Eruit gaat Danny Welbeck. En erin komt Antonio Valencia bij Manchester United. Nog een minuutje of 17 te gaan. Real Madrid tegen Manchester United 1-1. Marcelle Mesker in uh, Rotterdam. In een hal die langzaam leegloopt. Of misschien wel heel snel? Nou, vrij snel. Een ja. hoop mensen gaan nog gezellig wat drinken in het uh, prachtige uh, promodorp. En uh, anderen gaan naar huis. Maar ja, het is nog vroeg. Dus uh, ja... Voor twee wedstrijden, kwart over tien. Dat is een uh, vroege avond in Ahoy. Ja, eerder, uh, nou ja, Dimitrov, dat heb je verteld. Roger Federer wint in twee zet van een uh, Sloveen. Uh, Zemja, moeten we uh, medelijden met hem hebben? Ging Federer er echt vol overheen? Ja, hij kreeg maar vier games, dus dat is natuurlijk niet een, echt een uh, lekkere wedstrijd om gespeeld uh, te hebben. Ja, en om dan van de centercourt te verdwijnen. En, uh, nou ja, eerste vier games van de wedstrijd uh, kwam die aardig mee, maar dat had meer te maken met uh, ja toch uh, wat matige start uh, van Federer. Logisch, die heeft uh, sinds de Australian Open halve finale heeft niet meer gespeeld, heeft weinig uh, getennist en uh, ja, kwam hier zaterdag, is iedere dag gaan trainen. Ja, en hoe langer je dan wacht voor die wedstrijd, dan dan. Hou je spanning op. Dat zei hij ook in de persconferentie. Het uh, was best een beetje een beetje spannend uh, voor die eerste nerveus voor die eerste ronde. En uh, ja, dus de dus, dus eerste paar games uh, konden Sloween nog bijblijven. Maar ja, na die eerste break was het uh, over en uit. En uh, het was een eenzijdige partij. Het was, Eigenlijk een beetje jammer dat het zo snel voorbij was. Ja, nou morgen moet hij uh, tegen Timo de Bakker. Of Timo de Bakker tegen Federer. Uh, hoe je het ook bekijkt. Uh, over de kansen. Daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Van Timo de Bakker. Ik bedoel, je, je hebt altijd wel kansen om te winnen. Uh, ook tegen Federer. Hoe klein die kans ook is. Maar ik vraag me af. Hè, hoe ga je nu als speler. Als je weet dat je tegen zo'n topspeler moet gaan spelen. Hoe, hoe ga je die wedstrijd dan zo'n dag van tevoren in? Slaap je dan goed? Of uh, kan je dat van je afzetten? Moet je dat leren? Hoe ga je daarmee om? Nou... Um... Over het algemeen slapen die tennissers bijna altijd wel goed. Kijk, het is geen wimmelde finale. Dat is natuurlijk iets heel apart. Het is gewoon een tweede ronde in Rotterdam. Het is groot. Maar Timo de Bakker is ook best wel wat gewend. Hij, hij speelt er vanaf 16e, 17e jaar internationaal. Is wereldkampioen bij de junior geweest. Hij heeft heel veel ups en downs gehad de laatste jaren. Is nu ook al 24. Dus heeft wel wat meegemaakt hoor. Heeft ook al een keertje tegen Federer gespeeld. Federer zegt een rustige dag in de kleedkamer. Dus het is ook niet... Dat je denkt van, oh jee, uh, oe, wat eng. Maar ja, je speelt gewoon tegen een hele goede speler. Dat is vooral het probleem. En uh, ik denk dat de bakker van zijn eigen krachten zal uitgaan. Dat heeft hij ook al gezegd. Hm. Ik moet zorgen dat ik goed serveer. Dan kan ik bijblijven. Ja, en dan weet je het gewoon nooit. En ik denk ook dat dat gaat gebeuren. Want hij heeft uh, gisteren toch in die tweede en derde set uh, bij uh, Vlagen... staaltjes heel goed tennis laten zien tegen die Mikkel Jusni Een beetje weer een ouderwetse Timo de Bakkerse... Liep. Hij kreeg wat meer lef, wat meer vertrouwen. Nou, dan gaan die forehands, die backhands gaan goed lopen. En dan gaat het lekkerder. Dus ik denk dat hij in de in the winning mood zit. Nou, in, in heel veel uh, sporten zie je ook dat op het moment dat je uh, tegen iemand moet die veel beter is... of tegen een team moet dat veel beter is, dat je boven jezelf uit kan stijgen. Denk je dat dat met Timo ook kan gebeuren? Um, dat zou kunnen, maar dan nog winnen van Roger Federer... zelfs als je boven jezelf uitstijgt, dat dat is is niet zomaar voor de hand liggend. Dus ik, ik verwacht gewoon dat, dat Roger dat morgen gaat winnen. Maar dat Timo best wel een aardige wedstrijd gaat spelen. Er zit hier gewoon toch weer 10.000 man. Het is uh, in de avond. Het is in een kokende arena. Dus dat moet ook Timo de Bakker uh, ja. moet dat motivatie geven. En trouwens, vanochtend speelt hij dan hier die dubbel. Die heeft hij dan ook gewonnen met Jesse Houtagaloen. Tegen Zeiseling en Hazen. Nou, natuurlijk een onder onsje tegen de Australian Open finalisten. Uh, Belangrijke uh, super tiebreak hè, in plaats van de derde zet. En dat winnen ze ook. En ik denk ook dat het te maken heeft met Timo de Bakker... die dan ja, gewoon uh, net eventjes wat zelfvertrouwen heeft. Die voelt zich goed hier. Dus die gaat morgen best minimaal een set uh, heerlijk uh, spelen tegen Veder. Oké, okay, en Sijfeling daarna nog tegen de Slovak. Klizan, He, heeft hij daar een, een kans tegen? Ja, die Klizan die speelde vorige week in het Zagreb tegen Robin Hazen. En Hazen versloeg Klizan uh, toen. Dus um, ja, die zal wel wat uh, tips hebben gekregen van uh, zijn dubbelmaatje. Maar goed, je moet je ook weten. Uh, de Nederlandse jongens die staan op de ranglijst uh, niet hoog genoeg... om uh, rechtstreeks te worden toegelaten. Dus iedereen die ze hier treffen in het hoofdtoernooi van de 32 spelers... ze staan allemaal hoger op de ranglijst. Dus wij kunnen zeggen, oh, Martin Klizan, geweldige loting, dat is goed is Misschien ook wel zo voor de tweede ronde. Maar die jongen staat nog altijd hoger op de ranglijst dan Zeisling. Dus we mogen niet 1-2-3 verwachten dat hij dat zomaar gaat winnen. Omdat hij toevallig van een top-10-speler Tsonga heeft gewonnen. Fantastisch, maar nu komt het erop aan. Ja. Nu krijg je ja, die linkshandige Clizan die niemand kent. ja Dat wordt echt een lastige partij. Dus hij zal heel goed moeten spelen om dat te winnen. Oké, okay. goed. Morgen gaan we het zien. Dankjewel, Marcella Mesker vanuit Rotterdam. Gaan wij weer naar de Champions League. En Robin van Persie, die Manchester... United naar een bijna zekere kwartfinale had kunnen schieten, maar hij deed niet. Nou, dat denk ik niet, Robert. Zelfs al zou Manchester United winnen bij Real Madrid. Wat ik al eerder zei, het maakt niet zoveel uit of ze uit of thuis spelen. Dat, uh, dan is het nog niet uh, bekeken, hoor. Daar ben ik van overtuigd. Er staat 1-1 overigens. 2-1 bij Donetsk tegen Dortmund. En nu een hoekschop voor Real Madrid vanaf de linkerkant. Niet goed genomen. Uh, tijdje al ook niets. Zo... Oh, hier is een overtreding. Wordt ook gezien door uh, brief. Denk ik zo. Nee, hij geeft hem niet. Hij laat ook heel veel doorgaan. Hij heeft pas twee gele kaarten gegeven aan Rafael en Van Persie. Van Persie al na een paar minuten spelen. En uh, dat was opvallend. Nu uh, de balbezit voor Cristiano Ronaldo. Tijdje niet gezien. Hij heeft nu weer de bal. Randstafs op gebied. Legt hem goed breed. En dan uh, moet er toch wel wat gaan komen. Vanaf die linkerkant. Uh, uh, wie is dat? Iguain. En dan uh, komt de bal wel voor het doel. Modric net ingevallen. En dan schot. Oh, wat een redding zegt Van de Gea. Geweldige redding van de keeper van Manchester United, ex-Atletico Madrid. Hij uh, op het uh, schot van, ik dacht, Kedira was het uh, de Gea die uh, de bal uit de hoek uh, houdt. Wat heet houdt, hij heeft hem zelfs klem vast. Goeie redding. Maar over uh, Ronaldo nog even, hij heeft natuurlijk zes jaar bij Manchester United gespeeld. Tussen 2003 en 2009 en hoopte eigenlijk al een beetje dat het dit jaar eindelijk weer zou gaan gebeuren. Dat ze uh, uh, als Real Madrid zijn... De, ...en United zouden ontmoeten. Nou, dat gebeurt nu. Hij speelde ook echt geweldig het eerste uur. Is de afgelopen minuten iets rustiger geworden? Modric speelt de bal naar de linkerkant. Modric ingevallen uh, voor uh, uh, Di Maria. En dan is het Modric weer die de bal nu goed in de diepte geeft op de opkomende Arbeloa. Arbeloa met de voorzet wordt uh, weggekopt door Phil Jones. Maar wel ten koste van een hoekschop nu aan de rechterkant. We zitten tien minuten voor tijd. En uh, de hoekschop voor Real Madrid vanaf de rechterkant. Gaat genomen worden, ik denk door uh, Modric. Terwijl ik uh, beelden zie van onze grote vriend Mourinho. En uh, keeper De Gea, die niet zo sterk is op uh, ballen vanaf de zijkant. De hoge ballen, een van de weinige dingen die het niet zo goed kan. Het is Modric met de hoekschop, komt de bal voor het doel. En er wordt net niet opgepikt door Real Madrid. En dan kan Rooney er vandoor voor Manchester United aan de rechterkant. Met, uh, uh, oh, een slechte paal, bal naar voren. Die bal rolt of glijdt zo over de zijlijn. Nee, het is nu even alles Real Madrid wat de klok slaat. Met nog 9,5 minuten gaan. Als de bal meteen weer de diepte in wordt gespeeld. Uh, gekomt door uh, de verdediging van Manchester United. Is het uh, de invaller Antonio Valencia die de bal heeft opgepikt voor United. Via Rooney gaat de bal even terug. Dan is het uh, Phil Jones die de bal naar voren speelt. En dan kijken wat er kan gebeuren met Ryan Giggs. Aan de linkerkant komt Evra op. Evra heeft de bal gekregen. Op het gebied. Probeert hem terug te geven. Dan komt Ryan Giggs. Ryan Giggs. Nee, hij moest meteen schieten. Hij deed het niet. En dan gaat de bal via Ryan Giggs zelf uh, over de achterlijn. En oh, oh, oh, zoveel ervaring. In september wordt hij 40. Als hij meteen had uitgehaald, want hij kon vrij schieten. Dan had het, uh, nou zeker Giggs kennende, een zo goed als zeker doelpunt geweest. Nu levert het iets op. Dan gaan we de laatste negen minuten in. Real Manchester United 1-1. Do you hear me?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 Het van Colby Colley en Jason mraz Lucky. Het is drie minuten voor half elf. Hoe lang nog in Bernabeu, Andy? Vijf en een minuut officiële speeltijd. 1-1 de stand bij Real tegen Manchester United. Vrije trap voor Real Madrid. 2-1 overigens bij Donetsk tegen uh, Dortmund. Vrije trap, Cristiano Ronaldo. De bal ligt al heel ver, hoor. ik denk wel 35 meter. Maar ja, het is Cristiano Ronaldo en hij kan alles. Met links, met rechts... Met zijn hoofd, zoals vanavond. En nu staat hij uh, op een metro 35 van het doel van David De Gea. En daar komt de uh, aanloop. Is het uh, schot op doel? Zo, de beste knal zegt, Ongelooflijk. De Gea is kansloos hoor die bal. Maar de bal gaat nou, ik denk, centimeters over de lat. Met dat puntje. Hij, hij weet die bal met zijn punt zo onderaan... Uh, de bal te raken en op het laatste moment maakt die bal dan een beweging naar beneden. En dat scheelt echt heel weinig. En die De Gea die staat erbij en kijkt ernaar en was volkomen kansloos geweest. En of het nou 35 meter is en of er nou een muur staat of niet, het maakt Ronaldo allemaal niet uit. We hebben net de laatste wissels gezien. Uh, Pepe gekomen. En ik was meteen benieuwd hoe dat zou zijn tegen Wayne Rooney. Uh, Pepe kwam voor Xabi Alonso. Want Wayne Rooney heeft een paar maanden geleden over Pepe gezegd dat hij niet goed bij zijn hoofd is. En Pepe uh, vond het uh, allemaal niet zo leuk. Heeft daar verder niks over gezegd. Maar de Spaanse pers noemde Rooney een uh, hooligan op het voetbalveld. Dus ik was heel benieuwd. Maar dat hoeft niet. Want uh, Rooney wordt, werd meteen erop gewisseld door Sir Alex Ferguson. En, en Anderson, de Braziliaan, is zijn vervanger. De man van 35 miljoen heeft gepaasd. Dat is en dan gaat de bal naar de rechterkant, naar Arbeloa. Arbeloa meteen de diepte zoekend en uh, gevonden uh, bij, uh, wie was dat? Uh, en dan probeert Eusil... Higuain aan te spelen, dat lukt niet. En kan uh, wel gegooid worden door Real Madrid. Real wel sterker, ietsje sterker. Maar de grote kansen waren toch ook zeker voor Manchester United in deze wedstrijd. Met uh, de grootste voor van Percy. De bal wordt helemaal teruggespeeld uh, naar Pepe. Pepe uh, loopt uh, nu een beetje zo half op het middenveld. zal ook als stormram moeten dienen bij momenten dat uh, Real Madrid een, een vrije trap of een hoekschop krijgt. Nu is het uh, Ronaldo die de bal uh, voor het doel uh, speelt. Maar daar kan Higuain uh, net niet bij. Uh, we kijken even naar het andere scherm. Daar zie ik een hoekschop voor Dortmund. Dortmund dat in de 86e minuut met 2 en achter staat tegen Donetsk. En op het uh, ene hoofdscherm, zeg maar, Real Madrid, Manchester United. Daar staat het 1-1. Zometeen meer van Andy, vanzelfsprekend. En zometeen gaan we ook even bellen met André Bolhuis, voorzitter van uh, Sportkoepel NRC-NSF. Want Rotterdam is afgevallen als kandidaat voor de jeugd-Olympische Spelen van 2018. En daar hadden ze toch wel een beetje op gerekend. En hoe dat nou kan, dat gaan we zo meteen dus horen van André Bolluis. na Billy Swan. Do Korte versie. Ja. Oh, ik dacht dat dit nog langer door zou gaan. Goed. Uh, de slotfase van uh, Real tegen Man United. Komt er nog een 2-1? Dat is de vraag. Ik vind het uh, heel erg dat ik het niet erg vind... dat de lange versie niet kwam. <laughs> uh, 90 minuten zitten erop. 1-1 de stand. Komt er nog een winnaar? Ja, goede vraag. Geen idee, dat zullen we over drie minuten weten, want drie minuten is de extra tijd. Het balbezit voor Eusil, voor Real Madrid. Als er iemand wint, denk ik toch dat het Real wordt. Maar deze uitgangspositie is uh, iets beter voor Manchester United. Het kan ook alle kanten op gaan in, Madre, in, uh, uh, in Manchester hoor. Overigens, die andere wedstrijd, uh, aardige ontwikkelingen, daar is het 2-2 geworden. Hummel scoorde voor Dortmund. En daar denk ik wel dat het een uh, uh, redelijk bekeken zaak is in het voordeel van uh, Borussia-Dortmund. En dan zien we toch twee van de drie tegenstanders in de pool van Ajax. Uh, vanavond zomaar even voetballen met Real Madrid en met Dortmund. Luca Modric heeft de bal. We zitten in de 91ste minuut. Die uh, is nu voorbij. Modric nog altijd. Bal voor doel. Ronaldo. Nee. Hij haalt hem net niet onder zijn linker, uh, voor zijn linker. Omdat er goed verdedigd wordt. Ja, hij moet er zelf een beetje om lachen. De haartjes zitten goed. Daar hoef je nooit zo bang voor te zijn. Hij krijgt de voorzet van Modric. En het is dat uh, Phil Jones samen met uh, Rio Ferdinand ervoor zorgt dat, uh, dat hij uh, gestuurd kan worden. Anders had hij zomaar zijn tweede gemaakt. Uh, leuke wedstrijd gezien. Schitterende wedstrijd gezien. Tussen twee grootmachten in Europa. 1-1 de stand. 91,5 minuut is er gespeeld in de wedstrijd tussen Real Madrid en Manchester United. In een volge pak Weer Beu. Per, per D-0 door Welbeck in de 20ste minuut voor Manchester United. Na een hoekschop. ...van uh, Rooney en de gelijkmaker kwam van Cristiano Ronaldo. En daar hebben we ook nog kansen gezien voor Van Persie. Maar ook voor Koen Trouw, die al in de derde, vierde minuut van de wedstrijd... ...binnenkant paal schoot met een uitstekende redding van David Gea ...die de bal nog net aanraakte. Van Persie, niet al te veel van gezien. Nu mag hij een vrije trap uh, gaan nemen als uh, er een overtreding uh, is gemaakt. Hij uh, werd even vastgehouden, zo lijkt het. En heeft uh, de scheidsrechter dat ook zo gezien. En uh, Mourinho aan de zijkant maakt zich natuurlijk weer boos. Terwijl de seconden weg tikken. Ja, scheidsrechter had dat gezien. Nou, de laatste mogelijkheid dan in deze wedstrijd voor Manchester United. Want we hebben nog 45 seconden te gaan. Als uh, de vrije trap genomen gaat worden door Robin van Persie met zijn linkerbeen. Kijken wie er tegen de bal aan kan lopen. Het is Pepe die de bal wegkomt. Wordt opgevangen door Andersson. De bal even terug. En dan gaat hij weer naar Van Persie. Van Persie in het strafstofgebied. Met links haalt hij uit. Oh, Weer de vingertoppen. Nu van de keeper Diego Lopez. Die de bal net nog tot corner weet te tikken. Het schot van Van Persie. Ik zei het al niet al te veel van hem gezien. Maar als hij hier was dan was hij gevaarlijk. Kreeg één Unieke kans, die had erin moeten en daar uh, maaide die half overheen. Dit was een goed schot, die was de hoek ingegaan. Maar de vingertoppen van uh, Diego Lopez ex Sevilla in de winterstop gehaald. Omdat uh, Casillas een uh, gebroken duim heeft en uh, niet kan spelen. Krijgen we nog een hoekschop? Nee, we krijgen nee? geen hoekschop meer, want de scheidswater heeft afgefloten. Oh. Bij Manchester United zijn ze woest op brief, maar Die wijst op zijn klokje. Ja, sorry jongens. We hebben de 93,5 minuut gehad. Ja, ik had die, pedal, die hoekschop nog even laten nemen. Hij doet dat niet. Uh, de andere wedstrijd is nog bezig. Daar staat het 2-2, maar daar zitten we in de slotseconde. 1-1 dus bij Real Madrid tegen Manchester United. Genoten. We doen laten vertellen dat de Del binnenkwam in de studio... en binnen vijf minuten dit nummer heeft ingezongen... en vervolgens weer via de achterdeur het pand uh, verliet. Dat was snel verdiend. Real Madrid tegen Man United, 1-1 dus. Shakhtar Donets tegen Borussia Dortmund eindigde ook gelijk, maar dan in 2-2. Ja, ik zei het eerder al, uh, Rotterdam is afgevallen als kandidaat... voor de jeugd-Olympische Speler van 2018. Dus dat uh, kreeg niet genoeg stemmen binnen het Internationaal Olympisch Comité... Die jeugdspelen die zijn bedoeld voor sporters van 14 tot 18 jaar. We gaan het over praten met André Bolhuis, voorzitter van Sportkoepel en NS de SF. Goedenavond. Goedenavond. Dat is een pittige tegenvaller weer, kan ik me zo voorstellen, toch? Nou, een tegenvaller. Er doen zes landen mee, dus vijf landen mogen het niet organiseren, waarvan wij er dan één zijn. Dus uh, het is niet zo gek dat je dan niet meteen aan de beurt bent. Maar we vinden het natuurlijk wel jammer, want ze hadden het graag willen organiseren. Ja, want je stelt je niet kandidaat om het niet te worden, kan ik me voorstellen. Nee, absoluut niet. Nee, nee. Uh, hey, wat is de verklaring? Nou, de verklaring is uh, dat wij wel een goed bidboek hadden... maar dat wij uh, onvoldoende financiële garanties hebben kunnen afgeven. Althans niet hard genoeg naar oordeel van het IOC. Hmm. En dat heeft hun doen concluderen. Daarom hebben ze besluit genomen dat wij niet mee mogen doen bij de laatste drie. Ik heb die conclusie ook gelezen. En daar stond ook in dat, uh, omdat er een regeringswissel was... het ook niet zeker was of de regering wel uh, achter uh, uh, het evenement stond... en eventueel financiële garanties kon geven. Maar... Ik heb hier ook een brief van 14 januari... van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... richting uh, de Staten-Generaal... waarbij nog duidelijk wordt medegedeeld dat de regering erachter staat. Hoe kan dat misverstand naar de wereld in komen? Nou, dit boek moest ingeleverd worden op 15 oktober. En toen konden wij op geen enkele manier... die financiële garanties van de regering geven. Toen uh. hebben wij gevraagd of wij daar later mee mochten komen. Dat mocht. Maar dat was pas in een veel later stadium. En uh, zij hebben toen al min of meer beslissingen genomen... die ze uiteindelijk niet hebben teruggedraaid. En het is ook zo dat er is een garantie van de stad Rotterdam... niet van de regering. Aha, oké. Okay. Um, uh, dan nog even um, over uh, het marketinggedeelte. Er gaat een verhaal rond dat het marketinggedeelte van het BID... alleen in het Nederlands is aangeleverd en niet in het Engels. Wat is daar waarvan? Nou, dat is niet zo. Er is een hele mooie uh, uh, presentatie gemaakt op een cd'tje... en die hebben de mensen kunnen bekijken. Er is ook een boek gemaakt. Maar het gaat niet zozeer over het marketinggedeelte. En over de, het bidboek. Kijk, het marketinggedeelte wat geënt is op Nederland... dat heeft alleen maar met ons land te maken. Het IOC beoordeelt het op de organisatie van de Jeugd Olympische Spelen en op de financiering van die onderdelen. Op welke manier wij nou met marketing... onder andere een stukje van dat geld bij elkaar halen... daar zal het IOC niet zo in geïnteresseerd zijn. Alleen maar dat ze de garantie hebben dat het geld bekomt. Ja, nee, maar ik vroeg het omdat als het alleen in het Nederlands is aangeleverd... zou dat een beetje knullig zijn. Maar dat ja, is het, dat, dat dus is... zou echt knullig zijn. Maar het is echt keurig netjes in het Engels en in het Frans aangeleverd. Dan is dat verhaal wat ontgaat uit de wereld. Nou, bij deze daar kennis ja. van kunnen nemen. Ja. Twee maanden geleden trok de regering de stekker uit de Olympische ambities... voor 2028. Nog niet helemaal definitief, maar uh, ja, toch wel voor een groot gedeelte. Wat voor rol heeft dat uh, misschien in deze beslissing gespeeld? Nou, ik denk dat dat geen rol gespeeld heeft. Ik denk dat meer een, een, een punt is dat wij in Nederland, en in ieder geval onze regering, nog niet gewend is om wanneer wij zo'n groot ambitieus wereldsportproject binnen willen halen, dat wij echt uh, voor duizend procent vanaf stap één de regering achter ons moeten hebben staan. Want anders lukt dat niet. Een organisatie, het IOC... Praat alleen met regeringen. En dat hebben nu andere landen, zoals Argentinië en Schotland. en Colombia. hebben wel de regeringen daar heel pal achter gestaan. Hm. Ik denk dat wij daar nog niet aan gewend zijn. En dat moeten we misschien toch eens wat uh, meer gaan praten met onze overheid. Om te zeggen: als we zoiets gaan beginnen, dat de overheid daar ook wel echt 100% achter staat. Ja, wat zegt dat over deze overheid? Nou, ik vind daar moeilijk een voordeel over te vinden. Kijk, in deze tijd is het natuurlijk moeilijk... om met garanties van 75 miljoen euro aan te komen. En dat is een gevoelig onderwerp op dit moment. Dus ik begrijp al van de overheid dat dat niet zo eenvoudig is. Aan de andere kant, als wij die ambitie hebben... want die heeft de overheid ook. En eh, om grote van dat soort projecten naar Nederland te halen... Ja, dan zullen we toch een stap moeten zetten. En dan zullen we toch met de overheid samen moeten zeggen... als wij hier aan gaan beginnen... dan gaan we van stap 1 onze overheid hier volledig achter staan. Dus het was, een uh, om het positief te draaien, een mooi leermoment. Maar niet meer op deze manier de volgende keer. Uh, dan vraag anders. Dan komt nou, het opnieuw. Ja, daar moeten we <coughs> natuurlijk samen over gaan praten. We hebben wel, Ik moet de stad Rotterdam heeft zich buitengewoon ingespannen om dat bidboek voor elkaar te krijgen. Uh, dat is een grote prestatie geleverd. Ook onze minister van Sport heeft bijdragen geleverd. En dat we dat, dat toch niet op een niveau kunnen brengen. Dat het acceptabel is voor het IOC en die heeft dan voor die andere landen gekozen. Uh, nog even wat anders. Uh, u had uh, uh, bij, het NOC, bij noc al geld gereserveerd voor dit evenement. We gaan om uh, 10,8 miljoen euro, geloof ik. Wat, ga, wat gaat er nu met dit geld gebeuren? Nee, we hadden nog helemaal geen geld gereserveerd. We hadden een plan gemaakt om, in de, als wij hier een toewijzing zouden krijgen... om in de komende vijf jaar, dat met extra kansspelen, dat geld bij elkaar te gaan brengen. Dus het geld moet allemaal nog bij elkaar gebracht worden. Het is niet zo dat wij nu ineens een heleboel geld hebben... om uit te delen tegen Nou, de... oh, Dat is dan weer jammer. Eh, ja. de, de, de, de, uh, goed, maar de overheid had zich ook garant gesteld... voor een, uh, voor een bepaald, gedrag, be bepaald bedrag, moet ik zeggen. Ja. Uh, wat betekent dat dan nu? Of is dat geld nu ook, uh, gaat ook ergens anders naartoe? Nou, de overheid had zich uh, garant gesteld... dat als wij dat zou toegewezen zouden krijgen... ...dat in de komende vijf jaar de overheid dat dan bij zou gaan dragen. Dus dat geld is er hier nog helemaal niet zo gereserveerd. Dus we hoeven nou niet te denken dat we nu ineens een heleboel geld hebben... ...waar we het leuks mee kunnen gaan doen. Dat had allemaal nog gegenereerd moeten worden. En wat wij graag gewild hadden is dat de overheid... Uh, uh, ...al heel veel verhaal in die garantie daartoe had kunnen geven. En dat is niet genoeg bij het IOC gebleken. Ja, en dan maar er is dus niet een heleboel geld gezameld wat nu over is. Uh, wij waren in een fase dat als we dat mee mochten doen voor het finale bid... dat we dat geld nog zouden gaan reserveren. Ja, dat is goed, dat is duidelijk. En dan gaat worstelen ook nog van het Olympische programma af... Ja, dat is toch wat. Het is een geworstel. Het valt niet goed, mee. Ja, ik kan me voorstellen. Maar ja, goed, we hebben gisteren Bert Kops al in de uitzending gehad... De junior die uh, ja, miste worstel in, uh, in Nederland, om maar zo te zeggen. Um, die betreurt dat ten zeerste. Wat is de reactie van NOC'ers, Nou, dat is... Moet ik kijken, in 1972 op de Olympische Spelen... daar was ik zelf bij... Als deelnemer. Toen was voor het laatste keer een worstelaar aanwezig. Uh, en die heeft toen niet meegedaan. Want die is toen naar huis gegaan. Een Nederlandse vreselijke... worstelaar, ja. Dat ja, was de, na, va de vader na, van die, Bert Kops, senior. Ja, ja. ja. Na die vreselijke ramp... Uh, en sindsdien is worstelen nooit meer in het Olympisch vizier geweest. Dus het is niet zo dat de NOC daar nou heel veel ervaring mee heeft met Olympische worstelaars. Nou, Jessica Blaska natuurlijk, hè, die doet het nu uh, uh, goed. En die ging voor een medaille over twee spelen wellicht. Maar die zal zich nu toch moeten gaan concentreren op de eerstvolgende. Ja, die zal uh, haar kans dan moeten grijpen in uh, Rio de Janeiro. Ja. Geen andere keus. Goed, en tot die tijd blijft ze gewoon gesteund worden natuurlijk. Blijft ze in het programma zitten. Absoluut. Ja, ja. Goed meneer Bollhuis, dank u vriendelijk. En nog een fijne ja, avond. Ja. Dag, dankjewel. Dag. We gaan even naar, uh, naar Ajax kijken. Want uh, dat is de enige Nederlandse voetbalclub die Europees nog in actie komt. Uh, wat uh, uh, dan wel in de Europa League. De Amsterdammers werden uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League. Uh, morgenavond is Steaua Boekarest in de Amsterdam Arena de tegenstander. Vanmiddag gaf uh, Ajax-trainer Frank de Boer de traditionele persconferentie. U hoort erachter niet meer. Ondanks de winterstop speelde Ajax sinds 10 december acht officiële wedstrijden. Steaua Boekarest speelde er precies nul. Pure winst voor Ajax, zou je denken. De reactie van trainer Frank de Boer is als volgt. Ja, dat moet afwachten natuurlijk. Maar normaal gesproken lijkt het me uh, niet helemaal ideaal natuurlijk. Uh, als je als uh, clubcoach uh, dan je eerste uh, belangrijkste wedstrijd uh, de Europa League is. Des te meer reden om aan te nemen dat Ajax als favoriet wordt gezien. Ja, dat moeten we afwachten. Ik, uh, ik weet niet uh, hoe we de districten uh, kunnen inschatten zeg maar, van uh, de Roemenen. Maar... Uh, ik denk dat wij uh, favoriet zijn in ieder geval in ons uh, eigen stadion. En uh, dan moeten we afwachten uh, hoe de wedstrijd verlopen is. En dan kunnen we kijken, de tweede wedstrijd, wie echt de favoriet is. Zo'n tien Roemeense journalisten hebben de moeite genomen om de persconferentie van Frank de Boer te bezoeken. Deze persconferentie zal zoals te doen gebruikelijk volledig vertaald worden. Door de Romeinse tolk. Een van hen wil graag weten wie van de Roemenen hij de beste speler vindt. Een van mijne kippen, 30 mijne jonge kippen selectaten. Ze spelen de in het Ik zo niet no. Ja, I'm not gonna discuss about who's the best player and I wanted to have in the team. There are uh, very good players uh, in the team and uh... ze spelen normaal gesproken al 4-3-3 met. Uh... Een spits die je meer meevoelt. Maar uh, vaak spelen ze met een, een grote spits. Met daarom. Uh, vooral aan de linkerkant. Uh, een hele grote. Uh, of een hele goede speler. Nummer 10. Die uh, is geschorst in uh, de eerste wedstrijd. Kunt u vragen of er een Roemeense journalist is die dit vertaald wil hebben? Ah, is van journalist Karin Wanseles. De Roemeenen aardige ja. mensen. Okay, maar de voorzitter ja. van Steaua. Dat lijkt een wat merkwaardige man. Hij noemde Ajax na het bekend worden van de loting. een kinderploegje. Wat vind je daarvan? Ja, dat mogen ze zeggen. Ik denk dat wij uh, hebben wezen dat we geen kinderploeg uh, zijn. En, ach, het is gewoon een spelletje. Wat verder nog ter tafel kwam in Amsterdam, dat was onder meer de kritiek van Ronald Koeman, de trainer van Feyenoord, afgelopen weekend in Studio Voetbal. Ajax zou bij tegenslag, zoals tegen Rode JC, geen plan B hebben. Of het is een rechtsbuiten voor een rechtsbuiten, maar het is... is... Het kan niet opportunistisch spelen. Ajax heeft, kan niet, heeft geen plan B. Ik ben benieuwd naar de vertaling van Lulkoek in het Roemeens. Maar... <laughs> Mevrouw. Er bestaat wel een woord in het Roemeens, maar ik zal het alleen in het Roemeens zeggen. Oké, dan is dat Ajax een plan B. En dan is er nog de slepende kwestie rond Deli Blind. Het moment waarop Ajax bekendmaakt dat de linksback zal vertrekken, lijkt steeds dichterbij te komen. De boer en zijn staf zijn geen fans van de kerstverse international. Maar naar buiten toe wil de boer die moeilijke boodschap nog niet hardop zeggen. Jij hebt intern wel aangegeven dat jullie heel graag met hem verder willen. Wij hebben aangegeven wat we willen. Wat je wil? Ja, wat wij willen. Ja. Dat zou eigenlijk zijn. Maar je wil niet zeggen wat je, wat je, wat dat je wil? Het lijkt me is logisch dat we dat eerst met de daily communiceren lijken. Ja. Dat is wel zo netjes hoor. Hoe dan ook, allemaal toekomstmuziek. Tot morgen. Dus tot morgen in het Roemeens. Mag ik aannemen. Ajax beleefde een wisselende eerste Europese seizoenshelft. De Amsterdammers leden verschillende ruime nederlagen. maar overwinterden wel ten koste van de Engelse kampioen Manchester City in de Europa League. Om uw geheugen nog even op te frissen. Het Europacup seizoen van Ajax begint op 18 september met een uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund. Ajax zit in een loodswaardige groep met niet alleen de kampioen van Duitsland, maar ook met die van Engeland en die van Spanje. Ajax-trainer Frank de Boer is realistisch, maar hij legt zich op voorhand niet bij uitschakeling neer. Je voelt jezelf in de wedstrijd of er wat valt te halen. Nou, dat, dat zie je meestal na 10 minuten. Nou, dat wil ik zien. We gaan kijken of hij dat ook inderdaad te zien krijgt. Dit jonge Ajax kan laten zien waar het Europees gezien staat. We gaan naar Dortmund naar onze verslaggevers ter plekke Ronald van der Geer en Bart Stichler. Maar Ajax leidt een 1-0 nederlaag waar het even lijkt of er meer in zit voor de We Amsterdammers. Boutje, bal bouw kwijt aan Babel en daar komt de kans voor Ajax aan. Babel moet het nu eigenlijk zelf doen of is er steun is. Die is de eerste. die gaat scoren, die gaat niet scoren. Goeiedag, wat een kans. Voor Ajax, voor Christian Eriksen. Het wordt uiteindelijk een hoekschot. En erger dan dat, de Duitse goal valt in de slotminuten. Nou, daar komt hij, Lewandowski. Lewandowski 1-0. Daar is hij dan toch. En zo blijkt het dan toch een killer. Die Poolse uh, spits van Borussia Dortmund. Hij de kans na kans. met ben prima verdedigd door Moijsander. En prima verdedigd door Alder. De nederlaag is terecht. Net als het verlies een paar weken later. in de Amsterdam Arena tegen Real Madrid. Deden blind. Wat is dit voor een avond? Uh, ja, niet uh, zo eentje zoals we, meer, zoals we meer voor de ogen hadden natuurlijk. Het wordt 1-4. En de ster van de avond is... Daar is hij Ja hoor, het is 1-0. Cristiano Ronaldo na... Balverlies op een De middenweld. man die niet te stoppen is, het. Cristiano Ronaldo, 18 meter gedraaid schot. Ja. Schitterende goal. 1-3. En de Portugees, waarop Ajax al jaren geen antwoord heeft, slaat in totaal drie keer toe. Oeh, mis het oh, je nu van Aldewereld. Cristiano Ronaldo, 1-4. Maar wordt worden yo, toch yo. nog een grote uitslag. De bal schiet door. Oh. De bal schiet door. En uh, ja, Aldewereld doet eigenlijk niks. En na de 2-1, dan. dan komt er een beetje hoop en dan krijg je nog een fantastische kans op 2-2. Maar uiteindelijk hebben we helemaal nu, hadden we niks verdiend. Zeg maar. Dan is al duidelijk dat de twee duels tegen Manchester City sleutelwedstrijden worden. Ajax straat na twee duels op 0 punten. City heeft 1 punt. Madrid en Dortmund lopen met 6 en 4 punten hard bij de concurrentie weg. Maar Ajax weet na een 1-0 achterstand te stunten tegen City. Jawel! Mooi doelpunt, opgezet door de jong, afgemaakt door de jong. Of de voorzet van Van Rijn zo bedoeld was, maakt me niet uit. Maar vlak voor rust maakt Ajax gelijk. Prachtig doelpunt van Sim Nog belangrijker is de 68 e minuut. Ajax maakt zijn derde goal en weet zeker dat de eerste winst in de Champions League binnen is. Daar is Eriksen, daar is Eriksen, daar gaat Eriksen schieten. Gaat hij het nog doen? Ja! ja! Hij maakt het, de derde voor Ajax. Christian Eriksen, Bal wordt geraakt, waardoor Joe Hart verrast is. Uh, dat kan eigenlijk helemaal niet, of? <laughs> Tenminste, dat denk ik vooraf. 3-1 winnen van Manchester City. Ja, gelukkig scoren we net voor rust die 1-1. Dat is denk ik wel een belangrijk moment. En... Ja, niet zo beschrijven. Ja, maar... Niet alleen een belangrijk moment, een hele mooie goal. Laat het ja, was mooie goal. dat was een mooie goal. was een mooie goal, maar zeker een belangrijk moment net voor rust. In Amsterdam groeit het geloof in Europese overwintering. En wie weet zelfs in de Champions League. Eén vraag is dan essentieel. Kan je City nog een keer verrassen? Ik weet niet of ze kunnen verrassen, maar ik wil gewoon een ijs zien uh, die voor drie punten gestrijd of minimaal één punt en Leff dan. Het schot is er en de goal is er ook. Het is een mislukt schot van Nicolas Mooijsander, dat niet adequaat wordt beoordeeld. Erik die gaat erin, die gaat erin, weer zien de Jong met het hoofd. Hij pakt hem bij de eerste paal, staat in het 5 meter gebied en wordt door niemand opgepakt. En dan denk je, ja dan pak ik die bal maar, maar waar was Joe Hart? Lef is er Joe genoeg, maar twee doelpunten zijn niet genoeg. Een kwartier voor tijd heeft de Ajax-defensie geen antwoord op een uittrap van de Engelse doelman. Een hart met een lange roei naar voren op de Ajax-helft. Waar mooi zandig geklopt wordt door Balotelli. En daar gaat Aguero. Aguero scoort. Aguero scoort. En zo makkelijk kan het dus gaan. Want het begint uiteindelijk allemaal... Ik heb het gevoel dat de spelers ook teleurgesteld waren uiteindelijk in de uitslag. Want je had natuurlijk een, een mokerslag kunnen geven. Zit. Ben je dus tevreden of tevreden? Ik ben wel tevreden. Hoor. Ze hebben keihard gebeurd. 2-2 is geen gek resultaat, maar de Europa League in plaats van de Champions League komt steeds dichterbij. Dat geldt helemaal als Ajax tegen de verwachting in een oorbassing in ontvangst neemt thuis tegen Dortmund. Heel handig balletje op Royce en hij zit erin. Ja, zo simpel kan het dus gaan. Dit zijn de twee wonderkinderen van het Duitse voetbal. Waar de zonen van Ajax geen vat op krijgen. Dat geldt trouwens ook voor de Paul Robert. Lewandowski positie kiezen, komt de diepe bal van de tweede paal en neemt hem aan. Schiet hem langs de keeper. Schitterende goal zeg. En het wordt 1-4. Eenzelfde klap loopt Ajax in het slotduel van de groep nog op bij Real Madrid. Cristiano Ronaldo scoort nu trouwens maar één keer. Door de overwinning dezelfde avond van Dortmund op Manchester City grijpt Ajax ter Nauwernoot de derde plaats. Eind goed, al goed, zegt trainer Frank de Boer. Ja, je mag best trots zijn dat je derde bent geworden in deze pool. Had niemand van tevoren verwacht en uh, dat is zeker uh, een compliment waard, vind ik. Er ja, was een bijdrage van uh, Ragnar Niemeyer, Ajax. Op weg naar misschien wel de finale van de Europa League. Die wordt gespeeld in inderdaad de Amsterdam Arena. Morgen vanaf 7 uur tot 11 uur in dit theater. Die wedstrijd van Ajax in de Europa League. Straks het oog met Clary Polak. Goedenavond.